Het weer vanavond en vannacht wordt het overal droger en de wind neemt flink af. Morgen bewolking en af en toe zon. Het wordt smiddags 9 graden. Later op de dag volgt er weer regen. Dit was het NMS Journaal. ANUB verkeersinformatie. De avondspits is voorbij. Er staat nog wel file op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Bij Delft-Zuid 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.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 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Schattig hoor, zo'n kleine. Maar dat gesjouw met al die luiers en babydoekjes is geen kinderspel. Soms bestel je liever online. Dat kan bij Albert Heijn. En deze week worden al uw boodschappen gratis thuis bezorgd... bij aankoop van een groot verpakking Zwitsal billendoekjes. Bestel dus snel via AH.nl.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 Het Geo Lippens. Goedenavond, we zijn er weer vroeg bij. Net als een week geleden hebben we ook op deze donderdagavond twee duels in de Europa League. Na 9 uur AZ thuis tegen Slovan Liberec. En inmiddels is er afgetrapt in Salzburg, waar de Oostenrijkse koploper speelt tegen Ajax. Voor ons zijn daar Ronald van der Geer en Frank Willaert. Heren, goedenavond. Goedenavond. Het is aan de opstelling van Ajax te zien dat ze er nog een beetje in geloven naar die zeepot van vorige week. Ze gaan er vol voor, uh, Gio, helemaal. Met centraal achterin Mike van der Hoorn en Stefano Denswil. En uh, Leslie de Sa als rechtsbuiten. Nou, dan heb je je antwoord nee. Dus ze gaan er niet helemaal vol voor. Alles gericht in, uh, deze op uh, komende wedstrijd. zondag. Nou ja, niet alles, maar wel een heleboel in ieder geval. Want de andere jongens die er dus niet bij zijn, die zitten allemaal op de bank. Dat is Bojan, Veldman en Moisander. Daar gaat het dan om. Die drie zijn er dan in ieder geval niet bij. Maar Ajax is wel slim begonnen aan deze wedstrijd. Namelijk de, de aftrap gelaten aan Salzburg. Dan word je niet meteen afgejaagd vanaf het begin. Dan kun je er zelf achteraan lopen. Dat scheelt in ieder geval weer een aardige verrassing. Die elf van Salzburg, dat zijn exact dezelfde als waar Ajax in de thuiswedstrijd met 3-0 van verloren overigens. Dus. We gaan een uh, vrije trap krijgen voor uh, Red Bull Salzburg. Het 0-0. We spelen bijna zes minuten. En natuurlijk nog even voor alle duidelijkheid. Voor de mensen die misschien op wintersportvakantie zijn geweest. En denken um, Ajax er vol voor gaan. Ajax begint aan deze wedstrijd met een 3-0 achterstand. Opgelopen in de eerste helft. Een dag of zeven geleden in uh, Amsterdam. Toen het niet wist wat er toch allemaal gebeurde. Een uh, Red Bull Salzburg. Dat Ajax vastzette bij de strotgreep werkelijk. En Ajax is geen moment onder die grip vandaan gekomen. En nu komt daar de kans. Na een foutje achterin van Denswil. Is daar uh, ineens de mogelijkheid om uh, te schieten. Voor uh, Alan die uh, Braziliaan. Maar hij schiet in de handen van Jesper Sillissen. Eerste kans is er dus. Toch weer voor Red Bull Salzburg. Maar een slordigheidje achterin. Ja, even twee tegenstanders uitkappen op de rand van je eigen strafschopgebied. Je zou zeggen, dat heeft Ajax wel geleerd. Maar Denswil zat toen op de bank. Misschien zat hij in het begin niet helemaal op te letten in die wedstrijd tegen Salzburg. Daar gaat Mane over de linkerkant voor de Oostenrijkers tegenstander opzoeken. En dan uh, proberen daar voorbij te komen. De tegenstander heet Paulsen, Daar komt hij niet voorbij. En Paulsen mag door van de Italiaanse scheidsrechter van dienst. Tagliavento, de Italiaan en uh, de echte serieuze opletter, die weet dat vorig jaar Ajax werd uitgeschakeld tegen Steaua En toen was deze scheidsrechter ook de man van dienst. Misschien uh, levert dat ook een soort van punt van herkenning op voor uh, de mannen uit Amsterdam. Want ook dit is zeer waarschijnlijk de laatste Europese wedstrijd van Ajax. Dit maar laten we niet heel snel op de feiten vooruit lopen. Zolang het hier nog 0-0 is. En Ajax er in ieder geval qua voetballen wel voor lijkt te gaan. Op het middenveld de bal ingeleverd bij Duarte. Die dus nu niet linksback. maar een soort van hangende linksbuiten speelt bij Ajax. En uh, hij levert de bal in. Maar uiteindelijk doet uh, Salzburg dat ook. Dat probeert het tempo heel hoog te houden. Maar die bal ging ook hoog. En dus Van Rijn. Bal breed naar Sillissen. Die wordt wel meteen onder druk gezet. Sillissen kan daar normaal gesproken goed mee omgaan. Klaassen pikt de bal op op het middenveld. Op die lage bal. Typisch voor Sillissen, Zoals hij hem altijd geeft richting de middenvelders. Aan de linkerkant Duarte vol in de tackle bij Zweigler. Ja, daar komt de eerste gele kaart al aan, denk ik, van deze wedstrijd. Nee, die toeraan houdt hem nog even op zak. Maar dit was uh, toch wel een aanslag hoor. Op de benen van die uh, Duarte die nu dus niet als linksback maar als linksbuiten speelt. Beetje hangend eigenlijk. Hij neemt de bal aan en krijgt zo. Dit is, uh, is, dit is niet alleen geel, dit is inderdaad rood. En nou schijnt die uh, scheidsrechter nogal te zwaaien met rode kaarten. Dat is althans zijn reputatie. Maar nu dus even niet. Dat had Ajax niet slecht uitgekomen als er een Oostenrijker minder op het veld had gestaan. Het had allemaal gekund. Achtste minuten loopt. Nou ja, de, de klassieker van komende zondag tegen Feyenoord werpt dus zijn schaduw vooruit. En Frank zei het net al, noemde even Stel Boekarest. Dat was ook een, uh, een, een poging om in de achtste finale te komen. Daar strandde Ajax net als het jaar daarvoor tegen Manchester United. Maar ook toen kreeg het thuis eigenlijk alle hoeken van het veld te zien. Voetbal en dan niet qua goals. Maar kon het uiteindelijk... Op Old Trafford nog heel dichtbij komen. Kan dat vandaag ook? Iris Red Salzburg. voorzet vanaf de rechterkant. De kopbal bij de eerste paal wordt daar losgelaten door een van de aanvallers. Was dat Sordiano? Ja, dat was Sordiano. De man die er dus twee maakte in de arena. Maar hij gaat over de goal van Sillers heen. Doeltrap voor Ajax 0-0 na bijna negen minuten bal naar Denswil Die kapt nog maar eens een tegenstander uit. Ze lezen nog niet allemaal geleerd. Hoewel, het was er nu maar één in plaats van twee. En nou komt hij eruit. Dus dan gaat het goed. En probeert hij de bal over de linkerkant richting Duarte te krijgen. Dat lukt wel aardig. Alleen voordat die bal echt bij de aanvaller van Ajax is, gaat hij over de zijlijn via een uh, been. Dus kan Ajax wel gooien. Dat doen ze in de richting van Klaassen. En dan uh, de Jong gevonden in de punt van de aanval. Slechte combinatie daar met Siktorson. Dat was even kansrijk. Want Ajax was in de meerderheid in uh, de aanval. Maar de Jong had het niet door. En het ziet al door dat Pasen die gewoon echt heel erg slecht in de richting van Siktorsson. Intussen gefloten voor een overtreding voor Salzburg in het voordeel van Salzburg. En is het Ramallo een van de doelkantemakers vorige week voor Salzburg die de vrije trap gaat nemen. Centrale verdediger uit Brazilië. Inmiddels Mané in duel met Van Rijn. Van Rijn tackled mis en dan is Mané weg. En staat de Saar ineens tegen twee man. Eén van de twee moet hij dus laten lopen. Komt de bal voor. Die moet voor Sillissen zijn. Randje doelgebied. Inderdaad is die bal ook voor Sillissen. Die verplaatst het spel heel snel naar voren. Ja, Ulmer was degene die die voorzet gaf. De man die nu uh, zorgt dat Citruson niet aan de bal komt. ...is Martin Hinterregger. Dat schijnt het grootste talent van Oostenrijk te zijn. Liverpool hengelt naar zijn diensten. Maar dat geldt ook voor Kampel. Man die, als u misschien nog de beelden heeft gezien vorige week... ...man met een zeer opvallende haardracht... ...maar ook een zeer talentvolle voetballer. Nu even twijfel bij die keeper van Red Bull Salzburg. Als er een aanval is van Ajax over de rechterkant... Duarte die bal... ...in het strafstofgebied in de richting van Sigtorsson denkt te brengen. Dat lukt ook wel. Dan moet die keeper komen. Gulatzi die Hongaar, die het vorige week dus helemaal niet druk had... ...tot in de extra tijd een schot van de Jong. Uiteindelijk komt de keeper net voordat Sigtorsson aan gevaar kan gaan denken. Alan is de Braziliaan, stuurt de Kampvol de diepte in. De Ajax let niet op en Kampvol tikt de bal over Sillis heen en op de lat. En dan gaat hij er niet in omdat hij door Denzel van de lijn wordt gehaald. Nou, nou, nou. Ja, ongelooflijk, ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk. ongelooflijk, ongelooflijk. Dat was wel van exactie. Nee, ja, ten eerste is het ongelooflijk dat hij in, in eerste instantie buitenspel lijkt. Die Kampel. Iedereen bij Ajax staat op te kijken. En meteen naar de zijkant te, te kijken. We gaan het nu uh, terugzien. Kampel kan er zelf ook niet geloven dat hij die ballen niet in krijgt. Even goed kijken. Het moment van start. Inderdaad niet buitenspel. En dan heeft hij meters voorsprong. Als in 10 meter voorsprong Sillissen staat. En de boogbal heel hoog. Is ook veel te traag en te hoog van Kampel En daardoor heeft Denswil nog een herkansing. Nou heeft hij zijn foutje van de net goed gemaakt. Dan staat het nog altijd 0-0. En mag Ajax zich daar gelukkig mee prijzen. Want de eerste serieuze, nee de tweede serieuze misvatting. Achterin die buitenspelval die niet dichtklapt, Die is nu gemaakt. Ajax vrije trap nog net op de eigen helft. Balletje laten liggen. En dan is het Blind die daar gaat trappen. Die legt de bal in eerste instantie maar eens even naar achterin. In de richting van Denswil. Die gaat dan natuurlijk breed naar Mike van der Hoorn. Nou, zo leeft die wedstrijd tenminste nog een beetje. Want als er een goal komt natuurlijk van Salzburg, dan is het over en uit. Ziet u Ajax vijf doelpunten maken in Oostenrijk? Nee, met al het positivisme zie ik dat niet gebeuren. 12 minuten gespeeld, het is dus nog 0-0. Maar Ajax knoeit wederom. Wel bezit voor Palsen in de middencirkel. Legt hem even breed op Klaassen. Zoekt een snelle combinatie met De Jong. Maar zoals u inmiddels denk ik wel weet, zijn de Oostenrijkers van het afjagen. Is nu ook gebeurd. En Mane met drie scharen weg bij Van Rijn aan de linkerkant van het veld. Voorzet. Wordt weggekopt door Van der Horen, Door Klaassen verder getransporteerd. Maar door Ramaljo alweer opgevangen. Dan gaat er zelfs nog een vlag omhoog voor buitenspel van Siktersson. En dan hebben de Oostenrijkers dus weer de bal na een minuut of twaalf. Ramaljo, die centrale verdediger, gaat die bal nemen. Dat gaan, moet hij doen inderdaad op eigen helft. Want anders had Siktersson natuurlijk niet buitenspel kunnen staan. En die bal zal ongetwijfeld lang getrapt worden naar iemand die nu... Nou nee, hij gaat naar de zijkant. Naar Uma. Ja, inderdaad. En die kopt dan door op uh, Mané. Krijgt die bal onder controle. Opnieuw Van Rijn er tegenover. Nu heeft Mané de controle even kwijt. Van Rijn tikt de bal over de zijlijn. Salzburg mag door. En die ingooi snel genomen. De richting van Soriano. Richting de achterlijn. Even terugleggen naar Alain. Ook die krijgt de bal maar moeizam onder controle. Uit de tweede lijn geschoten dan. Door Leidkeep is dat volgens mij nog aangeraakt. Hoekschop voor uh, Salzburg. In deze openingsfase waarin Ajax heel even naar voren leek te kunnen voetballen. Maar inmiddels alweer hard achteruit moet denken. Eh, omdat Salzburg veel meer balbezit heeft. En zo direct speelt zoals ze dat het hele seizoen al doen. En met name sinds de winterstop uitstekend doen. Dat Ajax niet of nauwelijks nog van de eigen helft afkomt. Ook al wil het heel graag zelf ook vlot combineren. En laten zien dat het dat kan. De hoekschop door Kampel die uh, nog een keer achteruit loopt om uh, zijn aanvallers nog een keer de kans te geven om naar voren te komen. Uh, het wegstompen is van Sillissen, het opvangen van Mané, legt die bal meteen klaar om in te schieten of om nog een keer voor te zetten. Dan denk ik dat Aland daar buiten spel staat, maar dat mag opnieuw door. En ook hij raakt de bal uiteindelijk niet goed. En dan is de volgende kans voor Salzburg alweer verkeken. Sillissen aan hem te pakken. Nu Duarte, die het als linksback slecht deed, maar nu ook de bal heel makkelijk eigenlijk verliest aan de rechterkant van het veld. Het opkomen is daar van Schweigler. Is dat Schweigler? Ja, dat volgens mij wel. Maar die wordt uiteindelijk de voet dwars gezet door Deli Blind... ...die dus weer teruggekeerd is naar zijn link backpositie positie Bal uh, uiteindelijk via de speler van Red Bull Salzburg over de achterlijn. En Siddersen uh, heeft de toegekende doeltrap inmiddels genomen. Speelt hem naar Densville. Van de Hoorden staat aan de andere kant te wachten. Toch ook iets ongelooflijks van de Hoorden. De normaal gesproken speler van Jong Ajax, eigenlijk net als Densville... ...stond één keer in de basis tegen de oude club FC Utrecht. Een paar keer ingevallen, ook in de Champions League. Milan haal ik nog maar even naar voren toen hij er net in stond. De Balotelli naar de grond trok. Maar hij staat dus nu in de basisman die vele miljoenen heeft gekost aan Ajax. En nu in deze Europese wedstrijd dus is 90 minuten mag spelen. Van Rijn met een bal waar Paulsen er ook geen raad mee weet. Balverlies weer rond de middellijn. Kampel die het spel verplaatst aan de rechterkant. Daar is Schweigler weer mee opgekomen zoals hij dat zo vaak en zo graag doet. Hij krijgt Duarte mee in de achtervolging. Niet voor niks daar als een soort van hangende linksbuiten neergezet. Want dan kan hij achter aanlopen aan lopen als Ajax de bal niet heeft. Daar is dus van tevoren goed over nagedacht. Bal in de breedte achterin bij Hintreken. En dan Mané geprobeerd in te spelen. Die even centrales komen opduiken om daar een handje te helpen in het vlotte combinatiespel. Komt daar niet uit. Ajax kan overnemen via Duarte. Bal terug naar Blind. Blind neemt even de tijd, maar neemt misschien wel een beetje veel tijd. Uiteindelijk krijgt hij de bal breed naar Pals en kan Ajax opbouwen. Uiteindelijk over de de kant. Via Van Rijn. Van Rijn wordt weer opgejaagd door Mané. Dat zal het meest uh, gebruikte woord zijn vanavond. Opjagen, druk zetten. Uh, dat is nou helemaal wat Red Bull graag doet. En zit nu voor Denswil. bal moet naar de as van het veld. Klaas kan aannemen nog op eigen helft. Moet dan uh, verlengen. Ja, de bedoeling was wellicht van Rijn. Nu moet de Sa helemaal terug om op zijn eigen helft die bal nog binnen te houden. En er zijn nu weer uh, de mensen in defensief opzicht bij Ajax in balbezit. Van de Hoorden terug naar uh, Siddes. En als je kijkt naar de opstelling van Red Bull Salzburg... zal de keeper van Ajax niks anders resten dan het maar weer eens lang te gaan proberen. Nee, uh, Paulsen denkt, ik, uh, ik wil dat niet. We gaan toch proberen te voetballen. Drie, vier man. Bij die vier man van Ajax... Druk en dan is daar wel een ruimte achter. Maar ja, dan moet die bal daar wel naartoe. Duarte is aanspeelbaar, Klaas is aanspeelbaar. Het getuigt ook van weinig durf dat Ajax achterin die bal daar niet naartoe krijgt. Nu wel de lange bal van uh, Denswil in de richting uh, van Siktorsson die daar uh, de bal aanneemt. Maar dat zo doet met de borst dat hij hem eigenlijk meteen inlevert. Via zijn voetbal over de zijlijn. En kan uh, Salzburg gaan gooien. Vanaf de rechterkant gaat uh, Christian Schwegle... Zich daarmee bemoeien. De Zwitser in Oostenrijkse dienst. Hij zoekt naar Soriano. En uiteindelijk vindt hij hem ook. Als Soriano uit de rug van uh, Denswil komt. En Mané hem vervolgens nog een keer in de 1-2 wil aanspelen. Die 1-2 mislukt. Ajax neemt over. Lange bal richting Siktorson Die wint het kopduel. Maar uh, kop de bal dan zomaar wild weg naar de zijkant. En daar was Duarte al geweest. Namelijk al uh, gepasseerd. Die mag nu weer gaan uh, verdedigen als... Uh, uh, Ramello daar uh, aanvalt. En er op het middenveld heel veel ruimte is voor Salzburg. De steekpaas mislukt. Het nog een keer uh, geprobeerd kan worden. En uh, het nog een keer geprobeerd kan worden. En dan staat uh, Salzburg ineens met een heleboel mensen voor uh, Sillessen. Maar uh, komt er een schotje uit de tweede lijn van Mané. Nou, het is dan uiteindelijk alles dat er overblijft. In een toch overtal-situatie. Ineens heel veel witte hemdjes centraal voor Sillessen. Met heel, veel, heel weinig zwarte hemdjes van Ajax daar tegenover. Maar dat doet Salzburg dan toch een beetje weinig mee. Dat had de trainer ook wel gezegd. Als we beter zijn, moeten we de kansen afmaken. En dan gaan we deze wedstrijd ook winnen. En dan zijn we terecht door. Daar komt de volgende kans. Alan, Alain, Alain voorlangs. En ook daar komt Ajax dus heel goed weg. Dat was de hele grote kans. Nummer 3. We zijn 17 minuten onderweg. Het staat nog 0-0 in Salzburg. Het is ongelooflijk. Ajax heeft de bal wel uitverdedigen verspeeld, Maar Alan staat alweer voor stilles. En zo snel kan het dus allemaal gaan. De momenten ervoor, want dat vond ik wel heel erg tekenend. Die ielstanken, dat is een beetje een houten klaas op dat middenveld, maar met een karakter om u tegen te zeggen, is ook Oostenrijks international. Lijkt in eerste instantie drie, vier duels te verliezen, maar op karakter verovert hij steeds die bal weer. Dat was degene waarbij waar Frank zei, en hij mag nog een keer en nog een keer. En zo, uiteindelijk komt daar dus toch die kans voor Alain. Tweede grote kans voor uh, Red Bull Salzburg in deze wedstrijd, die pas 17 minuten onderweg is. En waar we Gulassi, die Hongaarse doelman van uh, Red Bull, alleen maar hebben moeten te noemen omdat hij in de buurt van Cicloson een balletje plukte. Sillissen heeft het wat dat betreft dus een stuk drukker gehad. Er zit weinig verschil in de eerste en de tweede wedstrijd. Ook nu is de Oostenrijkse ploeg beter, is de Oostenrijkse ploeg sterker. En blijken eens te meer dat die woorden die eigenlijk al gaan aan de wedstrijd vorige week over Red Bull Salzburg werden gesproken, dat die woorden over Red Bull zeker geen bullshit zijn. Want het klopt allemaal, dit is gewoon een hele goede ploeg. Ja, en als Ayers niet heel snel iets verzint, gaat het afscheid nemen van dit toernooi. Het moet in elk geval vier keer scoren, nog geen kans. Nee, dat is het eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat ze nog geen kans hebben gehad. Daar is Il Sanker die de combinatie probeert aan te gaan met Kampel. Dat mislukt. Dan probeert Ajax heel snel om te schakelen. Maar dat lijkt eigenlijk heel gek. Je verwacht van Ajax dat ze dat wel kunnen. Maar door het tempo en doordat ze vrij kort op elkaar spelen... Als ze de bal veroveren lukt het allemaal niet. Ze schieten de bal veel te hard naar elkaar toe. wat maar even heel simpel te zeggen. De ballen springen alle kanten op als in de aannames. En dan komt Ajax simpelweg weer niet weg. Daar is weer Alain. Ook hij met een lopje dat mislukt voorkomen. Na nou weer een enorme misser van Denswil. Dat is al zijn derde fout. Goed, hij heeft ook al één doelpunt voorkomen. Dat zegt alles over deze wedstrijd. Na 19 minuten. Waar Ajax zwoegt en ploegt. En probeert er nog iets van te maken. Maar duidelijk de mindere is ten opzichte van de koploper uit Oostenrijk. Die zo trots is dat ze dit jaar bij de laatste 16 gaan komen. In de Europa League. En daar graag nog een schepje bovenop willen doen. Eigenlijk een beetje bang waren voor Ajax. Toen ze die loten. Zo van oh, de koploper. Met die hele grote Europese geschiedenis. Dat hebben wij weer als we graag eens een keer bij de laatste 16 willen komen. Komen. Maar die hebben zich eigenlijk uh, een hele tijd voor niks druk gemaakt over deze wedstrijd. Zich daar heel goed op voorbereid. Onder andere via Bayern München. En uh, die ook een helftje uh, te kijk gezet. Ook al was dat het tweede van Bayern München. Dat zou je dan nog een beetje. Een heel klein beetje met Ajax kunnen vergelijken. Maar na 20 minuten in Oostenrijk. Is opnieuw de ploeg uh, uit Oostenrijk. Salzburg de baas ten opzichte van Ajax. Ajax speelt intussen in de bal rond. Daar zijn we weer bij Sillis. 20 e minuut zit er bijna op. 0-0 is nog altijd de stand als Sillis. Ze maar weer eens om zich heen kijkt. En eigenlijk geen afspeelmogelijkheid ziet. Totdat Deli Blind zich aandient aan de linkerkant. Linksachter met een lange bal richting De Jong. Die ook niets liet zien in die wedstrijd vorige week. Tegen Red Bull Salzburg. Nu is er van de week met 4-0 gewonnen van de AZ. En zou je kunnen zeggen, Ajax heeft daar wat vertrouwen in getankt. Maar ja, het elftal varieert weer wat van samenstelling. Nu de twee centrale verdedigers in de problemen. Nou ja, Palsen en Denswil. En dan wil de aanvoerder van Red Bull Salzburg... Die wil een, dat is Soriano, die wil een, een vrije trap, maar die krijgt hij niet van de Italiaanse scheidsrechter. En de bal gaat vervolgens naar Sillissen, naar Palsen en naar Blind. Maar dit gebeurt allemaal nog op Amsterdamse helft. Blind gaat nu wel aan een slalom beginnen. Nou ja, slalom, dat is populair hier in Oostenrijk. Hij doet het goed, want hij krijgt de bal uiteindelijk bij Van der Hoorden. Van der Hoorn bij Van Rijn. Nou, dan gaat Ajax toch een paar keer die bal rondspelen. Dat valt al te prijzen, maar wel in een neutrale zone. Zo vlak voor de middenlijn op eigen helft. Van der Hoorden, Van Rijn. De boer staat druk te coachen, zegt het moet... Naar naar Klaassen. Klaassen moet naar de Sa. En de Sa kan nu eens een keer op snelheid komen. Tenminste, ja, dat kan hij. Ja, hij kan inderdaad op snelheid komen. Maar er komt nog een tackle uh, voor. En uh, dan is eigenlijk uh, de hele combinatie alweer weg. Als Leidkeep daar goed tussen zit. Ajax wel een ingooi overhoudt. En we 10 meter van de achterlijn zijn van Salzburg. Dat is in ieder geval iets. Ajax op de helft van de Oostenrijkers. Bal bij de eerste paal neergelegd en doorgekomen. Oh, dat is de eerste echte kans voor Ajax. Een hele moeilijke. Maar het is er wel een voor Siktersson. Die daar heel goed voor zijn tegenstander komt. En uh, die bal nog kopt op miraculeuze wijze. Daar Goulasje eigenlijk een klein beetje in de verlegenheid brengt. Want die rekende daar niet op. Krijgt er nog een handje tegenaan. Hoekschop voor Ajax. Nou, kansje gezien in ieder geval. Ja, hij gaat goed weg. Die ijslander bij Ramaljo. Die centrale verdediger. De eerste keer dat de keeper dus echt in actie moet komen. corner komt Van Duarte. Komt de keeper voor de tweede keer. Vijf is uh, genoeg om corner die van de rechterkant komt uh, weg te boxen. De bal dan naar uh, de linkerkant. En Deli Blind wil dan snel ingooien. Ballenjongen heeft niet zoveel haast als uh, de linksachter van Ajax. Blind laat het dan maar weer over aan uh, Klaassen. Die gooit vervolgens uh, naar Blind. En Blind uh, heeft nu twee Drie meter voor de middenlijn aan de linkerkant het bal bezit. Geeft hem maar weer terug naar Denswil. En zo gaat Ajax weer proberen om voetballend op de helft van de tegenstander te komen. Het zal in elk geval een goed gevoel geven dat er eindelijk al vroeg in deze wedstrijd, nou ja, vroeg na nee, 21 minuten, een kans is gecreëerd. Een serieuze door kolbein sietersson Siddense maar weer eens naar Van der Hoorn. Van der Hoorn weer eens naar Siddense. En die vier, vijf spelers van Red Bull Salzburg staan allemaal in de buurt van de 16 meter van Ajax. Ajax kan weer eens geen kant op. Nee, iedereen wees al in de richting van Siktorsson. Die staat op de helft van Salzburg. En dat weigerde uiteindelijk Sillissen te doen. Die wachtte nog een combinatie met Denswil om die bal lang te geven. Hij had de Sa, denk ik, in gedachten. Maar schiet de bal bij de middenlijn ongeveer over de zijlijn. En dus kan uh, Salzburg gaan gooien. Dat doen ze via Ulmer. Die probeert natuurlijk Soriano te bereiken. Die in dit soort situaties eigenlijk de enige Oostenrijker is. Die beweegt en die dus ook echt de bal wil hebben. En achterin bij Ajax. Als die bal door Soriano naar voren wordt gebracht. Is het Mike van der Hoorn die de bal over de zijlijn kopt. En Kampel, degene die is overgestoken van de rechter naar de linkerkant. Om de ingooi te nemen. Niet zozeer om de ingooi te nemen. maar Hij was er toch in de buurt. Dus uh, kan hij het dan maar net zo goed doen. Ulmer nog een keer een in ingooi in de richting van Mane bal even met de hand te beroeren. Maar is Palsen nu kwijt. Bal bij de achterlijn. Bal voor bij de achterlijn. Assistent scheidsrechter stond niet goed, maar de scheidsrechter wel. En dus is het een doeltrap. Uh, die kan genomen gaan worden door Sillissen. Die heeft een klein beetje haast. Ja, kan me dat wel een beetje voorstellen. Eiers moeten vier keer scoren op deze frisse avond in Salzburg. In een prachtig stadion met 31.000 mensen. Bevolkt Frans Beckenbauer onder meer op de tribune hier. Woont hier in de, buurt, in de buurt van Salzburg. Frequent bezoeker ook van dit stadion. Maar natuurlijk een grote held. Dus ik denk dat de club er ook wel trots op is dat hij vanavond op de tribune zit. Maar er zitten meer grootheden uit het Oostenrijkse voetbal hier op de tribune. Frank Schinkels bijvoorbeeld. Rotterdammer, speler van Excelsior en van AZ. Maar eigenlijk groot geworden in Oostenrijk bij de Weense clubs. En misschien ook wel bij deze club, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in elk geval ook Oostenrijks International en Bondscoach. Die is er vanavond ook. Hij ziet dat Denswil de bal terugspeelt naar Siddersen. Ja, we kunnen dit soort prachtige randverhalen mooi vertellen op momenten dat er niks gebeurt. En daar heeft de wedstrijd er veel van. Zeker als Ajax het balbezit heeft. Nu de lange bal gegeven door Van Rijn. Opgepikt door Siktersson. En dan is Ajax op de helft van Salzburg beland. Na 24 minuten ruim nog altijd 0-0. Op het scorebord. Dat is een klein wonder. Want Salzburg heeft echt al een paar hele serieuze kansen gehad om de score te openen. Ajax ook eentje. Inmiddels via Van Rijn de bal alweer bij Sillissen terecht gekomen. Dens wil dan. Die heeft nog wel eens de neiging om even te wachten tot er een tegenstander in de buurt is. En dan te kappen. Hij heeft een klein beetje uh, uh, andere situatie in gedachten. Hij legt hem nu wat eerder terug in de richting van Sillissen. En Sillissen die wordt niet onder druk gezet. Dan gaat Salzburg gewoon staan en kijken. Geeft hij de lange bal of geeft hij hem kort? Hij geeft hem nu lang op Siktorsom Achterin bij Salzburg werkt Ramallo weg. Dan moet hij op het middenveld opgevangen worden door Palsen. Die krijgt dan nog een keer de kans om hem op te pikken als uh, Ilst Zankrum de bal in de, de voeten schiet. Maar dan springt de bal van zijn voet en kan uh, Kampel overnemen voor het Salzburg over de rechterkant met een ingooi. Het is natuurlijk wel grappig. Het is voor, uh, voor Red Bull ook wel een beetje een bevestiging natuurlijk. Uh, dat het allemaal goed zit in de Oostenrijkse competitie. Uh, eigenlijk geen tegenstand. 19 punten voorsprong op SV Greudig. Nou, wij gisteren van een taxichauffeur hoorden dat dat gewoon een voorwijkje is van Salzburg en dat het een voormalige amateurclub is. Maar dat is dus de nummer twee in de Oostenrijkse competitie. Dit elfde gaat één deze dagen gewoon kampioen worden met twee vingers in die naze. En wat dat betreft is dit natuurlijk een mooie test. Ook voor de trainer Schmid die zijn contract heeft verlengd bij de club tot 2016. Dat hij op de goede weg is eigenlijk voor het hele Red Bull concern dat men de juiste denkwijze heeft gevolgd. Op het moment dat er een bal komt van de keeper van Salzburg. Richting de helft van Ajax. En Mane buiten spel staat. En Ajax, dus in minuut 26 van deze wedstrijd. via Mike van der Hoorn. Die dus een basisplaats heeft. Een vrijdagmorgen. Die doet die uh, uh, lang in de richting van Siktorsson. Ook wel aardig trouwens natuurlijk. Als je zo ver voor staat in de competitie kun je je volledig op de Europese competitie richten. En daarin is uh, Salzburg tot nu toe ongenaakbaar. Alles gewonnen na de voorronde van uh, de Champions League. Waarin ze onderuit gingen tegen Fenerbahce mee in de Europa League. Ongenaakbaar. 22 goals voor en drie slechts tegen kun je nagaan. Dan moet de Ajax de vier maken in één wedstrijd. Om uh, uh, daar een volgende ronde aan vast te knopen. Dat, uh, alleen daarom al leek het een uh, schier onmogelijke opgave. In deze wedstrijd is eens te meer gebleken dat het dat ook daadwerkelijk is. Nu we een klein half uurtje onderweg zijn. De ingooi van Schwegler is lang in de richting van. Natuurlijk Soriano. Die komt er deze keer niet aan. Maar uiteindelijk dacht ik heel even dat Mané aan het voetballen zou komen. Dat gebeurt dan niet. En dan uh, moet het Duarte het overnemen. Die even centraal is opgedoken. Maar die uh, levert struikelend in. En dan is Mané alsnog in balbezit. Die valt over het been van Palsen. Palsen krijgt de eerste gele kaart van deze wedstrijd. Nou, dan heb ik al eerder een momentje gezien... waarop ook een kaart had kunnen worden gegeven... door de Italiaanse scheidsrechter. Maar deze is dus voor Paulsen te laat zijn tackle ingezet. Mane was al voorbij. Dat is niet zo heel raar. Want die scène gelezen is bloedsnel. Palsen dus op de bon en de vrije trap. Daar staan er twee achter. Eén is de linksachter, Ulmer. Die andere is Kampel. Ik weet bijna zeker dat hij Sloveen... Die een vrij trap gaat nemen. Die gaat hem met het rechterbeen ergens bij de penalty stip neerleggen. En dan zal Ramaljo ongetwijfeld degene zijn die dadelijk wat vrijheid heeft verworven. Er zijn er meer hoor. Want hij heeft ze voor het uitkiezen wat dat betreft Kampel. Oemer zou het ook nog kunnen doen. Maar nee, Kampel heeft... De oudste rechter, Maar in dit geval uh, even niet uh, de beste trap. Want uiteindelijk zijn pogingen in de handen van uh, Jasper Sillissen. Die maar weer eens meegeeft aan uh, Deli Blind. Lange bal van Blind naar voren. De Jong. Neem nou eens de tijd om hem aan te nemen. Je staat helemaal vrij. Dan kun je van daaruit misschien gaan voetballen. Nu zoekt hij een combinatie met Sistosom. Ja, als je wordt gecoacht, Maar dat gebeurt dus niet. Hij kopt de bal eigenlijk weer in het luchtledige. En eigenlijk is de bal weer kwijt. Palsen met een uh, lopje naar de Sa. Op eigen helft van Rijn. Hé, hey, daar hebben we dat woord weer. Door Oemer notabene de linksback. Waardoor het weer terug moet naar Sillissen. Oh, er is weer een stekker bij de Oostenrijkers ingegaan. Want men gaat ineens weer door elkaar bewegen. <laughs> ja, ja, je zou zeggen ze lopen op dure cel. Maar wij weten wel beter. Zet er niet voor niks Red Bull van voren. En, uh... Inmiddels de bal weer opgevangen op het middenveld. Kampenergie, energie, maar geen tanden. <laughs> zo zoet is dat maa spel. Maakt maa niet uit, niet <laughs> je, ho je, je hoeft ook niet te bijten. Ajax heeft het zo al moeilijk genoeg. En uh, de bal over de zijlijn intussen trouwens. Blessure op het middenveld. Ik denk dat Duarte daar ter hoogte van de middencirkel zit. De scheidsrechter komt even buurten. Nee, hij is geen blessure. Heeft zijn veter zit los. Sterker nog, zijn schoen is uit. Dat komt omdat een tegenstander daarop is gaan staan. En dan uh, zit die schoen niet helemaal lekker meer. Hij mag in het veld zijn schoen weer aantrekken. En uh, heeft de scheidsrechter gezegd, hij hoeft er niet voor naar uh, buiten het veld. Ajax natuurlijk even treuzelen met die ingooi. Die, uh, waar ze echt trouw is van Rijn, heeft er echt 10 meter mee gesmokkeld. Maar dat is allemaal goed. Intussen heeft Duarte zijn schoenen weer aan. Maar nog niet uh, zijn hardloopschoenen. Want die bal wordt echt 2 meter of 3 meter rechts van hem gegeven. Daar kan hij nooit meer bij. En dan kan Salzburg weer komen. En Zwekler die heeft wel zijn hardloopschoenen aan zeg. Ongelooflijk. Die lijkt wel op de brommer er aan de rechterkant. Maar zijn paas, die lijkt nergens op. Ja, Als je het hek openzet, uh, loopt hij zo door naar de getrijdenkant. Dat is de straat waar hier het huis van Mozart staat. Daar zou hij zo kunnen kijken. Zo hard is hij aan het lopen. Moet wel het hek eerst open. Dat is hier dicht. Hij heeft de bal overigens ook verspeeld. Dus, uh, Ik ben ook een... uit bouwhuis Daar is ook een drive in. Daar is ook een drive in. Ja, een prachtige bouwmarkt hier. Uh, er zijn prachtige dingen hier. Uh, en dat stadion is overigens ook, uh, is ook prachtig. Maar we zijn in de stad van Mozart. Vooral de duidelijkheid even voor uh, mensen die uh, die soort muziek. ...een warm hart toedragen. Daar kun je niet omheen op het moment dat je hier op het vliegveld landt. Sta je onmiddellijk oog in oog met die fameuze componist. Componeren, dat heeft de boer ook gedaan. Een elftal gecomponeerd. Dat uh, in elk geval na een half uur Red Bull Salzburg op 0-0 houdt. Dat kun je van uh, de elf uh, voorkeuzezenders van vorige week niet zeggen. Nee, wat dat betreft uitstekende keuze om die twee centrale achterin te zetten. Dat die het uh, wonderbaarlijk genoeg <laughs> nog op 0-0 hebben weten te houden. Al wordt dat het voornamelijk aan de aanvallers van Salzburg. Lange bal van Ramello richting uh, randje strafschopgebied bij Ajax. Daar uh, kopt Van de Hornibal zo in de voeten bij Mané. Die legt hem breed en dan is het uithalen geblazen. Totaal verkeerd geraakt die bal door Soriano. Dat scheelt even want dan gaat die bal tenminste een paar meter over. Over en naast de goal van Sillissen. Die zag dat al een beetje aankomen. De Spanjaard helder wat achterover. Dat is meestal geen goed nieuws voor de aanvallende partij. Daardoor raakte hij de bal volkomen verkeerd. En gaat die bal meters naast. Het lange bal van Sillissen. Natuurlijk weer geprobeerd te trappen in de richting van Sikterson. Die probeert dan door te koppen. Nou, op zijn best aait hij de bal. Maar wordt achterin de bal wegge weggetrapt door in te reggen. En die komt op het hoofd van Palsen. Maar die levert hem weer net zo makkelijk in bij Kampel. Dan via Lightcape en Schweigler Kampel weer proberen te bereiken. Nou, dat mislukt. Maar in tweede instantie kan Kampel toch uh, diep gestuurd worden aan de rechterkant. Wordt hem de pas afgesneden. Nu door uh, Denswil Die uh, ja, blind wil aanspelen. Maar blind wordt ook weer op de huid gezeten. Dan zegt uh, Red Bull Salzburg, maakt u blind geen overtreding. De scheidsrechter vindt van niet. Maar de bal is wel over de zijlijn. Betekent dat er gewoon een ingooi is voor Ajax. Dentsville, vlakbij zijn eigen strafsomgebied. Lange bal die door de Jong wordt doorgekopt. De bedoeling is Sikterson, uit station heet echter Goulassi, Keeper van Red Bull. Net voor zijn eigen strafsomgebied. Maar die geeft nog niet eens een onaardige bal. Want die komt terecht in de buurt van het strafsomgebied van Ajax. Waar Dentsville wil doorkoppen. Alan in zijn rug staat. Maar dan kopt hij net hard genoeg. Zodat Sillessen die bal uiteindelijk te pakken heeft. Van der Hoorn speelt de Ajax keeper weer aan. Die krijgt bezoek van die Alan. Net op tijd naar Van Rijn aan de rechter de kant van Rijn is niet op tijd Ulmer die de bal aanraakt. Dan mag Alain door. Dat is uh, toch verbazingwekkend. Want hoe je het ook wendt of keert, via Ulmer staat Alain dan hartstikke buitenspel. Het duurt alleen heel even voordat uh, de assistent vlacht. En dus ook voordat de scheidsrechter fluit. Mag Alain eerst schieten. Schiet de bal dan uh, aan de andere kant over de zijlijn. Overigens moet hij zelf ook wel door al dat het een zinloze en kansloze poging was. Maar ja goed, toch even geprobeerd voor het idee. En daarvoor had uh, Salzburg natuurlijk ook al een paar aardige kansen gemist. Onder andere via diezelfde Alain. Nu gaan ze dwars door het midden met Mané. Dit is buiten. Buitenspel voor Kampel. Een paar metertjes in ieder geval. Nou klopt de buitenspelval bij de Amsterdammers wel eventjes. En legt Kampel erbij voor bij uh, Sillissen alsnog. Al is het maar een metertje. Sillissen maakt dan meteen een hoop misbaar. Want die weet ook, deze scheidsrechter is er niet vies van om uh, met een kaartje links of rechts te strooien. Maar tot nu toe is alleen Ajax daarvan het slachtoffer. Omdat Palsen de enige gele kaart van de wedstrijd heeft na 32 minuten in dit duel. En de 0-0 stand nog altijd op het bord. Met balbezit voor uh, Sigtorsson in uh, de middencirkel. Ja, dan is het ook onnauwkeurig, Want dan is die bal klaas eigenlijk best goed. Alleen niet in de buurt van Klaassen. Maar nee, neemt uh, over namens Red Bull Salzburg. Wordt weer een steekballetje gegeven richting uh, die aanvoerder. Soriano vorige week twee goals gemaakt. Legt de bal voor de goal. Daar is uh, Alain. Maar daar is dan uiteindelijk ook Van Rijn. En zo komt de Ajax even uit de zorg. En via Klaassen kan nu de Saa weg. Kan de Sa weg? Nee, de Saa kan niet weg. Want dan komt hij altijd wel zo'n bikkel van een verdediger tegen. In uh, dit geval Hinteregger. Dat is een hele stevige jongen. Die uh, jonge Oostenrijkse international. En die uh, steekt zijn been uit. En uh, de Saa is uh, gevloerd. Bal wel via hem over de zijlijn. Dus Ajax mag wel ingooien. Maar die kleine, de zaak, komt niet toe aan zijn acties. Kan de brommer of kan de versnelling er niet opzetten. Kan dus niet wegkomen. En is dus eigenlijk een beetje een tandeloze tijger voorin daar bij Ajax. Maar dat zijn de meesten tot nu toe. Ja, we kunnen er nog niet heel veel positiefs over zeggen. Behalve dan dat het nog maar 0-0 is. Ja, dat is dan in ieder geval het beste nieuws. Tot nu toe. Soriano gaat de strafschop gebied in. Alleen van de Hoorn tegenover zich. Oh, de bal tegen de paal geschoten. zich in de korte hoek. Daar zillen ze voorras. Keihard doet hij dat, zeg ongelooflijk onhoudbaar Daardoor ook meteen voor de Ajax-doelman. Maar eh, bal tegen de paal. Zo zit het Ajax niet tegen. Kampel met een voorzet. Dens wil die denkt Nou ja, voor de zekerheid dan maar met rechts. Die bal wegwerken over de achterlijn. En daarmee een hoekschop weggeven. Maar Soriano, dat is kans nummer 5. Zeg ik even uit mijn hoofd. Die Salzburg krijgt. En deze was wel heel erg dichtbij. Via de paal komt Ajax opnieuw goed weg. Nadat eerder al een keer Dens wil de bal van de lijn afhaalde En Salzburg eh, dus een hoekschop krijgt. En het publiek. Dat massaal is opgekomen voor deze wedstrijd. Pas de vierde keer dat dit stadion is uitverkocht. En ze zijn vandaag allemaal gekomen om een feest te vieren. Om het grote Ajax verslagen te zien worden. Nou dat moet wel een keertje gaan lukken. Alleen heeft Salzburg tot nu toe nog geweigerd om definitief de trekker over te halen. Voor de 1-0 in deze wedstrijd. Daarom staat het na 34 minuten ruim nog altijd 0-0. Ja na nou, die bal op de lat uh, is die bal ook over de zijlijn gegaan. En uh, mocht Red Bull Salzburg ingooien. En gaf het er ook wel te denken. De manier waarop Kampel even wegliep uit de rug van Blind. Hè? Ja. Want hij was gewoon veel sneller. Hij was gewoon weg en linksachter van Ajax was gewoon gezien. Nou ja, Ajax komt steeds met de schrik vrij, maar mag nu weer in de schrikhouding, want uh, de aanval over uh, de linkerkant, Kampel. Kampel zwerft over het veld, gaat richting het strafsomgebied, Vindt wel een afspelmogelijkheid. Het schot is uiteindelijk van linksback Ulmer en die uh, ja, produceert eigenlijk meer een afzwaaier dan een inslinger. Die bal gaat langs de goal van Siddense, die dan haast heeft en razendsnel weer Dedy Blind aanspeelt. Ik bedoel, het is geen vervelende wedstrijd. We zien leuk voetbal na 35 minuten, maar uh, ja, je komt toch even even kijken hoe Ajax zich herstelt van die 3-0. Nou, totaal niet. Als er een ploeg is die verdient om naar de achtste finale te gaan, dan is het de ploeg die vanavond in het rood-wit speelt. Red Bull Salzburg. Daar komen ze weer. Ulmer, Pals is te laat. Ulmer voorlangs. Nou, en die bal Zeker? gaat zelfs zo ver voorlangs. Dat hij uiteindelijk over de zijlijn gaat. Maar dan rolt hij een metertje of tien over die achterlijn. Terwijl hij net voorbij de tweede paal gaat voor de goal van Sillissen langs. Ongelooflijk hoe gemakkelijk die linksback voorbij Palsen komt. En dan ook nog kan uithalen. Het gewoon eens gaat proberen. Ja, het publiek is echt massaal in feeststemming nu al. Het enige wat eraan ontbreekt is een Oostenrijks doelpunt. Maar dat is een kwestie van tijd op dit moment als Ajax probeert uit te verdedigen. Nu alweer minutenlang niet meer van de eigen helft is geweest en zich nu op het middenveld langs allerlei tegenstanders uh, worstelt. En uh, dat uiteindelijk lijkt te gaan lukken via een vrije trap. Omdat Siktorson blijft volhouden en Ramallo hem uiteindelijk een de hand toe roept. En uh, dus de IJslander nu weer naar de punt van de aanval kan vertrekken. En Blind de vrije trap gaat nemen. Gaat hij hem kort nemen? Nee, ik zou het niet doen. Je bent toch bijna bij de middenlijn. Dan ben je er in ieder geval weer eventjes geweest. Toch maar weer naar achteren. Naar Denswil en naar Mike van der Hoorn. Ajax gaat toch weer voor de opbouw van achteruit. En dan de lange bal. In de richting van Sikkersson. die niet kan doorkoppen. Hij moet terug in de richting van de jongen. Daar komt de bal nooit. Die komt uiteindelijk bij Ielssanker. Ja, daar stond Ilzanker weer goed opgesteld. Dat vind ik een goede voetballer hoor, trouwens. Zijn bijgetekend. Ja, zijn vader is keeperstrainer hier. Dat is ook de oude doelman van, van Salzburg. Toen het nog Casino Salzburg heette. En ach, het heeft zoveel namen gehad. De Sa namens Ajax in aanvallend opzicht. Dat zien we niet heel vaak. Hij haalt er uiteindelijk een corner uit. Omdat uh, de centrale verdediger... Die hinterregger met hem meeloopt en uiteindelijk dus een been kan uitsteken. Die corner wordt zo meteen vanaf de linkerkant genomen door Duarte. Wat doen de Ajax-verdedigers? Ja, massaal meegaan. Dat zou ik ook doen. Van der Hoorn is mee. Die kan natuurlijk koppen. Denswil die uh, koppend een goal maakte tegen Milan, toch? Ja, dat ja. was hij. Dus uh, wat dat betreft, in afwachting van Duarte. Maar daar zit weer een Hongaarse hand tussen. Hoort aan het lichaam van Gulashi. Bal wordt door Blind opnieuw ingebracht vanaf uh, de linkerkant bij uh, Ajax. Nou, nog een schot. Dan Van de Saas. Redding van de doelman. Ook Ajax. Een de tweede mogelijkheid. Ja, de bal uh, lijkt uit de corner van Duarte al lang uh, uh, weg te zijn. Uit het uh, strafstopgebied van Red Bull Salzburg. Wordt uiteindelijk ingebracht weer door Blind. En dan de Sa die niet denkt maar schiet. Dat is een goede gedachte. En uiteindelijk dus de redding van die Doelman. Ja, dan heb je in ieder geval. Je moet het zo direct mogelijk doen. Dat is wel uh, duidelijk. En de Sa, dat was niet aan Dovermans oren gericht. Prima inzet. Goede redding ook van uh, Gulashi. Die uh, op tijd bij uh, de hoek lag. En zo het doelpunt van Ajax voorkwam. een doelpunt dat volledig tegen de verhouding in zou zijn. Maar ja, wat kan het schelen als je toch de kans krijgt om hem te maken. Dan moet je het maar doen. Zover is het op dit moment zeer zeker nog niet. Die ingooi voor Ajax. Halverwege de helft van Salzburg genomen door Klaassen. Nog een beetje weinig gezien in deze wedstrijd. Die middenvelder van Ajax. Eigenlijk alleen maar ballen zien inleveren. Dat doet hij ook uit deze ingooi. Palsen uiteindelijk die de situatie redt voordat Allan bij de bal is. Terugleggen naar Sillissen. En zoals we doen gebruikelijk wordt die niet onder druk gezet. Dan gaat het via de linkerkant verder. Als blind Duarte inspeelt. Duarte zijn aanname is niet goed. Dan is Klaas even vrij. En dan is aan de rechterkant de Sa ook de man met ruimte. Oelmer komt dat de, die ruimte dichtlopen. De Sa wacht even op de verdediger. En probeert door te voetballen via Palsen. En Klaas die dan aan de rechterzijkant opduikt. In combinatie met de Sa... Van Paas van Klaas is de kort. Mané is degene, denk ik, die eraan zit. Maar uh, de Sa maakte de overtreding. Anders kan ik het me niet voorstellen. Want Mane raakt de bal als laatste. Maar uh, Salzburg krijgt wel de bal. Dat moet dan haast al een vrije trap zijn. Dat denk ik ook. Kijk even naar de scheidsrechter. Ja, er komt inderdaad een vrije trap aan. Waar uh, Hinderregger achter gaat staan. Die gaat hem teruggeven aan uh, zijn doelman. De rust longt nog een minuut of zes. Nee, het is een ingooi. Kijk, nou maakt hij toch het gebaar dat het een ingooi is. Nou, dan hebben wij het verkeerd gezien dan uh, waarschijnlijk. Dan is ja, het toch tuurlijk. de Saan geweest die die bal als laatste heeft uh, geraakt. We zien overigens hier, ter herhaling nog eens, die inzet van de Saan. Nou, die valt zeker te prijzen hoor. En die redding van de keeper overigens ook. Tweede mogelijkheid voor Ajax. Daar staan er wel 6 à 7 van Red Bull Salzburg uh, tegenover. Ook wat dat betreft Ajax dus in ondertal. Duarte aan de rechterkant moet weer terug naar uh, Van Rijn. En Van Rijn weer verder terug naar Denzel. Ja, het maakt eigenlijk niet uit hoeveel kans je hebt gehad. Als je er voorlopig uh, geen van twee eentje inschiet. En dat is uh, het meest belangrijke feit. 40 minuutjes zijn we onderweg als Blind de bal verspeelt aan Kampel. Die heeft heel veel ruimte nu over de rechterkant. Als Denswil er naartoe gaat. Kampel het strafschopgebied. Een achterlijntje probeert te halen. Dan ook nog tegen Denswil oploopt. En denkt: Nou, misschien zit er wat in. Dacht het niet. Want daar staat een assistent-schrijdsrichter met zijn neus bovenop. Kampel raakt de bal als laatste. En Denswil is alweer vertrokken. Die uh, gaat zo hard mogelijk naar voren toe. Over de linkerkant probeert hij een beetje mee te sluipen. Als de bal lang naar voren gaat in de richting van Siktorsson. hij wint wel het kopduel. Maar daar staat Ramallo naast. En die uh, wint vervolgens zijn duel. Krijgt dan wat ruimte over. Van de middenlijn om Soriano in te spelen. Daar komt Salzburg alweer met Mané, die de vrije rol heeft bij de ploeg uit Oostenrijk. En dus op het middenveld opduikt om daar de combinatie verder door te zetten. Buitenspel voor Soriano, de volgende aanval van Salzburg afgeslagen door Ajax. En dus een uh, balbezit nu voor uh, Van der Hoorn en voor Densveld. Ik dacht even dat de vrije trap kwam, maar die kwam er niet twee spelen elkaar de bal toe. Nou, dan kan Van der Hoorn eens lang gaan kijken. Je zou Siktorson eens kunnen proberen. De Jong is ook aanspeelbaar. Ja, probeer de Jong eens, maar dat, dat, dat moet je durven. De boer staat nu richting de Jong te gebaren. Van ja, als je daar staat, zorg dan dat je goed aanspeelbaar bent. Want Van der Hoorn krijgt die bal daar niet bij. Kijk eens, en die moet dieper gaan staan. Dat is wat de boer allemaal aangeeft. De bal gaat richting Siktorson. Kopt hem inderdaad door. De Jong wil er dan wel achteraan. Hinterregger is er eerder bij. En de bal terug naar de doelman. En die trapt hem over de zijlijn. Ajax heeft dan in elk geval 4 minuten voor rust bij een 0-0 stand terreinwinst geboekt. Want Klaassen mag nu ingooien. Halverwege de helft eigenlijk van de Oostenrijkers doet dat weer terug naar Van Rijn. Van Rijn zorgt ervoor dat de bal weer op Ajax helft is. Bij Van der Hoorn ja, laten we dan nog een keer verder teruggaan naar Sillissen. Dan hebben we iedereen weer gehad. En zo tikt de klok dus verder. Maar dat doet hij slechts in Oostenrijks voordeel. Laten we zeggen dat 0-0 bijna een resultaat is voor Ajax in deze wedstrijd. Ja, zo ziet het er in, dat het. Op dit moment wel uit kunnen we dat rustig 0-0 zou prima zijn aan het einde van dit duel. Als je naar de verhoudingen kijkt op het veld. Vrije trap verdiend door Salzburg. Even kijken wie daar ligt. Dat moet Schwegler wel haast zijn die een duel, dat is ook Schwegler, een duel aangaat met Duarte. Duarte wint dat duel, maar wel ten koste dus van die Zwitser rechts achterin bij Salzburg. Vrije trap intussen genomen. Hinterrekker, de middenlijn overgestoken. Aan de, aan de linkerkant Oelmer gevonden. Die gaat het duel aan met Van Rijn. Dan moet daar geholpen worden door de Sa. In combinatie met Mané. Die twee snappen elkaar wel. Die moeten het voornamelijk van hun snelheid en hun actie hebben. En dus uh, uiteindelijk wint de Sa. Omdat die uh, Mané een beetje struikelt over zijn eigen benen. Vrije trap verdient nog op de eigen helft door Ajax. Oh, Van Rijn. Waarom neem je die bal 10 meter verder naar achter. En leg je hem breed naar een medespeler. Uh, van der Hoorn die hem het liefst teruglegt. En die staat nota bene gedekt. Zo maak je het zelf wel ongelooflijk moeilijk. En geef je jezelf weer. Uh... Niet de kans om een volgende aanval op te bouwen. Maar de bal is alweer weg. Inmiddels alweer terug trouwens ook. Als een hem oppikt en via Blind probeert hem weer verder naar voren toe te krijgen. Blind speelt dan... Wie speelt hij aan? Ja, Duarte. Wat? Maar die wordt ook weer van de sokken gelopen. In dit geval door Ramaljo of door de rechtsback. Nee, de rechtsback. Die krijgt een gele kaart. Schwegler. Nou, die kaart had hij al veel eerder in deze wedstrijd verdiend. Dus wat dat betreft met terugwerkende kracht toch op de bon geslingerd. Tenminste, ik denk dat hij die kaart krijgt. Ik zie dat Ramaljo in beeld wordt genomen. Maar het was toch Schwegler die die overtreding... Nee, het is Ramaljo die die overtreding maakt. Dan heeft hij geel gekregen. Frank, moet je dat even corrigeren Ik met, kan je, corrigeren, met ja. je prachtige gele stift. <laughs> uh, dan we wel de juiste op de bon zetten. Blind met de vrije trap vanaf de linkerkant. Dan komt Van der Hoorn heel hoog. Maar komt zijn kopbal niet bij een medespeler terecht. En is hier de counter van Red Bull Salzburg. Lange bal op Mané van Rijn. wil de bal dan terugkoppen. Het leek er eventjes op, maar dat was gezichtsbedroogd Dat hij de bal totaal verkeerd raakt. Uiteindelijk komt hij wel gewoon zonder al te veel problemen in de handen van Silissen terecht. Van Rijn Verkast dan weer naar de, de rechterkant. Krijgt de bal ook meteen mee van zijn doelman. En dan in de diepte Siktorson aanspelen. Die blijft nu wel in balbezit. Ramallo die nog een keer stevig erin komt. hoor Dat is uh, wel aardig gedurf nadat je net een gele kaart hebt gekregen. Ik zeg je, deze scheidsrechter is er niet vies van om er twee binnen de minuut te geven. Dat heeft hij dit seizoen al eens eerder gedaan in uh, de Champions League. En uh, dat betekent dan dat je een rode kaart hebt. Dat zou voor Salzburg natuurlijk een probleem zijn. Ook al staan ze uh, over twee wedstrijden nog altijd met 3-0 voor. Zonder al te veel problemen. En de bal nu... Bij Koulashi. De doelman. Die kan hem rustig bij zich houden bij het doelgebied. Gek, als Ajax naar achteren gaat, vindt het publiek het niet leuk. Als Salzburg naar achteren gaat, krijgt Koulashi applaus. Ja, nou, dan wil ik je in de rust wel even uitleggen hoe dat werkt. Ja, dat dat, dat je. Ja, ja, doe, ja. Doe, doe maar niet nu. Daar hebben we wel even tijd voor. <laughs> Palsen met uh, de kopbal. Op die uittrap van uh, de keeper van Red Bull Salzburg. Maar kopt hem wel in de voeten van Kampel. Daar gaat uh, Schwegler. Die gaat een uh, versnelling proberen te produceren. Duarte loopt mee, maar blind pikt hem de bal af. Palsen vervolgens met de actie naar voren. Naar uh, de jong. Legt hem weer terug op blind. Blind dan in één keer naar ziekte. Dit ziet er veelbelovend uit. De ziekte stond de bal achter Klaassen legt. Maar Klaassen krijgt hem goed mee. Verplaatst nu naar de rechterkant. Daar is de Sa in het Schafsomgebied. Daar is de Sa. Zet de bal voor. En gaat dan alles en iedereen voorbij. Nou, dit was een aanval waarvan je zou kunnen zeggen... rapportcijfer 7. Nee, 6. Want er gebeurt uiteindelijk niks met die actie van de Sa. Maar dit is wel goed. Ajax had nu even de ruimte om te voetballen. Er ging wat, wat, wel, wel wat zordigheden. Met wat gepaard. Want die bal achter Klaassen was eigenlijk niet goed. Maar de techniek van Klaassen corrigeerde dat. Maar eindelijk weer. Hier is even wat gevaar. En dan toch weer die kleine de Sa die uh, uiteindelijk goed naar speelbal was aan de rechterkant. Het is uh, rust. Overigens, wij uh, gaan uh, nog even praten over hoe dat zit. Ja, met de uh, voor- en tegen- en zo. Ja. U kunt uh, thuis even koffie inschenken of iets anders leuks gaan doen. Over uh, een kwartiertje zijn we terug. Het is 0-0 in Salzburg bij Red Bull Salzburg tegen Ajax. Superdramper start met It's Raining Again. Het is rust bij Red Bull Salzburg tegen Ajax. Onze eerste live wedstrijd van vanavond. Het staat aan 0-0. En dat geeft ons weer mooi de gelegenheid om voor te beschouwen... op het tweede duel van vanavond. AZ ontvangt straks Slovan Liberec. De ploeg van Dick Advocaat verdedigde in Alkmaar... de 1-0 winst die het vorige week in Tsjechië behaalde. Tussen de twee Europese wedstrijden door... verloor AZ trouwens afgelopen zondag met 4-0 van Ajax. Rob Fleur sprak met Roy Berens over de week... waarin Ajax AZ indruk maakte met een Europese uitzege en dus kansloos verloor van Ajax. Wisselvallig hè, zo kan je het wel, je het wel uh, omschrijven. Maar uh, ja, we moeten vasthouden aan, uh, aan de afgelopen donderdag waar we gewoon een uh, leuke pot speelden... ...en uh, de wedstrijd controleerden. En dan ga je uh, eigenlijk met een goed gevoel naar, naar Ajax en dat was, uh, ja, was hartstikke droevig. Kan je het verklaren? Men zegt ja, uh, de Europese wedstrijd, de reis, uh, alles eromheen... Nou, ik weet het niet, maar dat, dat, mag, niet, uh, dat mag geen excuus zijn. Ik bedoel, Ajax uh, hebben het ook gehad en die hebben zelfs nog een domper te werken gehad. Dus uh, ja, daar heb ik het niet aan mogen liggen. Alleen, uh, we waren gewoon uh, allemaal als individu uh, ver onder de maat. Nou komt dat slow van hier. Uh, dat heeft daar gehoord, een systeem gespeeld, 1-9-1 geloof ik ongeveer. Wat verwacht je wat er hier gaat gebeuren? Weer zo'n handbalverdediging. Want ja, ze staan achter uh, de Tsjechen met 1-0. Ja, nou, ze zullen, zeker de eerste helft nog niet, uh, niet op huis... Uh, we gaan spelen in ieder geval. Ze zullen in ieder geval op de aanvang spelen. En, uh, ja, daar was het, uh, we hebben hartstikke goed gespeeld. We hebben geduld bewaard. Alleen, ja, we hadden wel hartstikke veel verdedigers. Dus eigenlijk heel het team behalve uh, één spits, die bleef voorin een beetje hangen en die verdedigen ja, soms ook nog wel eens mee. Dus, ja, het is te hopen dat, wij, uh, de, ja, dat, wij er, uh, dat we snel een doelpunt maken. En in ieder geval uh, de wedstrijd uh, dichtgooien. Kunnen jullie echt keihard op een resultaat spelen en zeggen tegen uh, die zeggen nou. Zie maar wat je ervan maakt. Maar wij doen ook niet mee aan dit, uh, aan dit leuke voetbal. Ja, kunnen we. We hebben laten zien dat we, dat we zeker resultaat kunnen halen. Alleen, uh, we moeten het gewoon doen. Laat ik het anders zeggen: Je speelt thuis. Ja, nee, Durf je dat? Nou ja, goed. Uh, de mensen willen natuurlijk uh, graag dat, wij, uh, dat we hier uh, mooi voetbal laten zien. En, uh, en uh, daar komen ze van het stadion. Maar we moeten wel realistisch zijn. Het is Europa. En uh, resultaat is op dit moment uh, uh, belangrijker. En ja, het voetbal... Uh, ja, als je resultaat haal, zal het voetbal ook wel redelijk zijn. Dus uh, laten we het daar maar bij houden. De kans bestaat, realiseer je dat je als enige in Europa doorgaat. Ja, nee, ja dat is. Ja, nou, dat, dat is een heel grote, de grote kans dat, uh, dat alleen AZ door gaat. Dus en daar gaan we ook voor. Uh, en, uh, ja, we moeten dus eigenlijk hier uh, ja, helemaal kapot spelen. Waarom is er zo'n ontzettend groot verschil tussen AZ uit en AZ thuis? Ja, dat, dat is hartstikke moeilijk. Daar hebben we ook echt op dit moment geen antwoord, uh, antwoord op. Want we proberen altijd wel uh, het spel te maken. En uh, we hebben ook wedstrijden uit laten zien dat het ook kan. Uh, Vitesse uit, PSV uit en waarom prima speelt. Alleen, uh, er zijn gewoon wedstrijden dat het niveauverschil gewoon, uh, gewoon veel te groot is. En dat, uh, ja, waar dat aan ligt, heb ik op dit moment geen, uh, geen antwoord op. Het is een beetje tekend voor jullie seizoen hè? Pieken en dalen. Pieken en dalen, maar we doen nog uh, in alles mee. Dus, uh... ja, dat, dat is juist zo bijzonder. Ja, dat is hartstikke bijzonder. Maar dan moeten we ook, dat besef moeten we ook krijgen dat er nog uh, heel veel te halen valt. Dus uh, daar moeten we ook voor gaan. Roy Berends was dat van AZ dat straks dus na negenen begint... met die wedstrijd tegen Slovan, Liberec en wij zijn er live bij. RKC Waalwijk heeft een forse financiële tegenvaller te verwerken. De rechtbank in de Bos heeft een hoger beroep bepaald... dat de Eredivisionist 771.000 euro aan de fiscus moet betalen. Dat bedrag bestaat uit misgelopen loonbelasting... en bijbehorende boetes voor de spelers Dejan Govedarica en Juri Petrov... die in 1998 bij RKC speelden. Een dergelijk bedrag is voor RKC... met de laagste begroting in de eredivisie niet meteen op te hoesten. Er moet ook nog worden gekeken wie er aansprakelijk kan worden gesteld. En Hugo Haak, Matthijs Bugli en Jeffrey Hoogland zijn bij de WK-baanwielrennen in het Colombiaanse Cali op de teamsprint niet verder gekomen dan de achtste plaats. Alleen de beste vier mochten voor de medailles strijden. Bij de laatste wereldbekerwedstrijd vorige maand in Mexico... won Nederland nog goud op dit onderdeel. Nieuw-Zeeland won de strijd om de wereldtitel van Duitsland. Frankrijk versloeg Rusland in de strijd om het brons. En bij de dames reed Ellis Alice Lichtlee en Shannon Braspennings... de zesde tijd in de kwalificatie. Maar zij werden gedisqualificeerd vanwege een foute wissel. Duitsland pakte het goud door China te verslaan. Brons was er Groot-Brittannië dat Rusland versloeg. En de Nederlandse handboogschutters, ook al slecht nieuws... zijn al snel uitgeschakeld op de wereldkampioenschappen indoor in het Franse Niem. Rick van der Ven en Chef van de Berg kwamen op het Olympisch onderdeel Recurve niet verder dan de eerste ronde van de knock-out fase. Van der Ven vierde bij de Spelen in Londen van 2012, verloren van de Mexicaan Uribe. En van der Berg ging onder tegen de Sloveen Komotjar. Ook op het onderdeel Compound bleven de Nederlandse boogschutters ver van de medailles. Mike Slusser ging in de achtste finales onderuit tegen de Rus Kalashnikov. Peter Helsinga redde het net niet tegen de Amerikaan Wild en Ruben Blijendaal moest zijn meerdere erkennen in de Goosen. Al het laatste sportnieuws. Op 11 uur, NOS langs de lijn. Motown Sound, de Supremes waren dat. Met Love, Child. Basketbalclub Aris Leeuwarden heeft afscheid genomen van de coach van Ed Molthof. Volgens het bestuur van de club zijn de tegenvallende resultaten en het ontbreken van de juiste gemiet met het team de reden voor het ontslag. Molthof was twee jaar in dienst bij Aris, dat op de zevende plaats staat in de Dutch Basketball League. En assistentcoach Tom Simpson neemt voorlopig zijn taken waar. En dan hebben we de ruststanden voor u van wedstrijden die bijna allemaal om zeven uur zijn begonnen. Net als de wedstrijd van. Ajax bij Red Bull. Daar staat het trouwens 0-0. Ruben Kazan tegen Real Betis. Daar is het 0-2 geworden. Want die wedstrijd is afgelopen. Die wedstrijd begon al om 6 uur vanavond. En Betis is door omdat het vorige week met 1-1 gelijk speelde in eigen huis. Nu dus een uitoverwinning voor de Spanjaarden. Dan FC Basel tegen Maccabi Tel Aviv. Een ruststand is dat dus. Want die wedstrijd is wel om 7 uur begonnen. Daar staat het 1-0. Eintracht Frankfurt tegen Porto. Ook 1-0. Napoli staat voorlopig gelijk tegen Swansea. Daar staat het 1-1. Shakhtar Donetsk tegen Victoria Pilsen 0-2. Sevilla staat met 1-0 voor tegen Maribor. En Ludo Gorets, PSV, kent die club nog wel. Tegen Lazio Roma. Dat staat achter Ludo Gorets op eigen veld met 0-1. En wij gaan zo meteen verder met de wedstrijd van vanavond. De wedstrijd waar we live bij zijn. De wedstrijd tussen Austri Nee, niet Austria. Red Bull Salzburg. Tegen Ajax na de 3-0 van vorige week staat het daar nu 0-0. En daarmee is eigenlijk alles gezegd. Zometeen Ster Nieuws en Ster. En dan gaan we verder met de tweede helft van die wedstrijd.